Uur. Dit is Maud Schreurs met het NRS-journaal. In Turkije zijn twee hoge generaals opgepakt voor betrokkenheid bij de mislukte koep van de afgelopen nacht. Een van hen is de bevelhebber van het zogeheten tweede leger van het land. Dat is gestationeerd in het oosten van Turkije en is verantwoordelijk voor de bescherming van de landsgrenzen met Syrië, Irak en Iran. In verband met de koep zijn er inmiddels een kleine 3000 militairen opgepakt. De generaals zijn de hoogste bevelhebbers die tot nu toe zijn gearresteerd. In Italië zijn de slachtoffers begraven van de treinram van afgelopen dinsdag. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven, onder wie twee machinisten. In een sporthal in de plaats Andrea was een openbare mis. Daarbij waren onder andere de president van Italië en de minister van Verkeer. Tijdens de mis was de bischop kritisch over de slechte staat van het spoor in het zuiden van Italië. Er is weinig onderhoud en dat zou komen doordat Zuid-Italië door beleidsmakers wordt genegeerd. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft zijn running mate officieel voorgesteld. Dat gebeurde op een campagnebijeenkomst in New York. Trump roemde gouverneur Mike Pence als iemand die banen kan scheppen en het budget in zijn staat Indiana onder controle kreeg. Trump zei dat Pence zijn eerste keuze is. Eerder deze week zei hij nog dat hij twijfelde tussen drie kandidaten voor het vicepresidentschap.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 And no war and anger was ever tweede uur van de Euro Breakdown, de top 40 van Europa hier op ZFM Zandvoort. En we zijn natuurlijk begonnen met de nummer 18 van deze week. De prachtige Selina Gomez met Kill Him With Kindness. Hey, dit uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet. En natuurlijk de top 3 van deze week. Straks een kleine resume mee van de platen die we wel en niet gehad hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 16. Dit is Red to Chili Peppers met Dark Necessities. Tot 5 uur zijn we dus bij je met het restant van de top 40 van Europa... En uh, wat wil ik nog meer zeggen? Weet je niet, blijf gewoon lekker luisteren. Tot zo! Nummer veranderen. I'm only one step, two steps of three steps away. En dan lekker in die uh, Pokémon Go app uh, dit nummer uh, gaan plaatsen als je dan een uh, Pokémon gaat zoeken. Ik ben helemaal uh, Pokémon gek uh, op het moment. <laughs> Wie niet eigenlijk? Heel zand wordt, uh, nou heel de wereld uh, kan ik wel zeggen. Die is dan het. Uh ook mon Go geslagen. En laatst uh, was er een kleine bijeenkomst uh, in het centrum uh, van Zandvoort. Want er was zo'n learn in gezet. En er stonden denk ik wel 30 man op het telefoontje te kloten. Hey, dit is de nummer 14 van uh, deze week. Doe we, het, he Lipa! Yeah As my kiss goes down You like some sweet alcohol Where I'm coming from Yeah There's a dark inside of me That makes you feel so numb Cause I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 Met harder than hell. Hey, en even over terug te komen over die uh, Pokémon-raadje. Ga nou niet naar de Patrijzenstraat toe, uh, naar die gym. Tenzij Team Geel wint, dan mag het. Goed! <laughs> Tommy van die is nu een moment gymleider daar. Mijn buurjongen van mijn ouders. En, <laughs> vandaar. Hey, um, Ja, een kleine resume van Sander Doudij. Op 28 vinden we Shawn Mendes met Future Banner Better. En op nummer 27 dat featuring Dante Leon met Angel. Op 26 Lucas Graham met Mama Z... en op nummer 25 Ganesh featuring Olivia Bryan met I hate you, I love you. Op nummer 24 vinden we DNCE met Cake by the Ocean... en op nummer 23 Strange One Pilot met Stout. Op nummer 22 al vier weken in de lijst Tiamo met Waterloo. Low. En nummer 21 Samveld, Lucas, X Lucas... Steven, Steve featuring Wolf met Samo You Samveld samen met Lucas en Steve featuring Wolf. So. Dat was hem. Ja, ik maakte ook die fout hoor met het aankondigen van de nummers... dus ik begrijp het donders goed. En op nummer 20, al 8 weken in de lijst... Charlie Foots featuring Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En op nummer 19, Dua Lipa met Be The Op nummer 18, Selena Gomez met Kill Em, With Kindness. En op nummer 17, Walking On Cars met Speeding Cars. Op nummer 16, The Red Hot Chili Peppers met Dark Peace. Op nummer 15, al 15 weken lijst Charlie Put met One Call Always. En op nummer 14, Dua Lipa met Harder Than Hell. En op nummer 3, oh, op nummer 13, Dubs met La La Land. Op nummer 12, Ariana Grande met Into You. En op nummer 11, Times To Fly met Once In A While. De, de Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 10 van deze week. En dat is James Bay met Best Fake Smile. Als hij het wil doen. No, you don't Your best fake smile, don't have to stand there. I'm burned inside. Oh, oh, oh, if you don't like it. She's working late and making eyes of the dude. She's sick of everything body up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to burn it.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 Tijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. We do it just for fun. In this stupid war. We play hard with our plastic eyes. Breathe deep, bottle it up. So deep until it's all we got. Don't speak, just use your touch. Don't speak before we say too much. You hate me now. Three Burners met uh, The Girl... This Girl of This Girl's Mine... Uh, nou ja, in ieder geval uh, een prachtige plaat... die uh, deze week op nummer 8 staat... in de Europese top 40... Ik ga ja, de collega's van Radio 50 presenteren op dit moment de Nederlands top 40. En ik ga hem in vogelvlug met je doornemen, want het is weer half 5. Jonas Bloer samen met JP Cooper is binnengekomen op een 36e plaats met Perfect Strangers. Uh, Meu met Final Song is, nee, is binnengekomen op een 32e plaats. Ik wou na nou 32 weken zeggen. Uh, Summary Hugh van Samveld is nieuw binnengekomen deze week op 27. Lipa staat erin op 21 met Harder Than Hell. En Once In A While van The Time Flies op nummer 19. Broederliefde met Jungle staat op 16. En Navarro Soleil met Sofia op 14. Ego van Willie William op 12. En Fies met Everjack met Hey staat op nummer um, 11. De nummer 10 dan is Sia samen met Jean-Paul met Chief Thrills... en uh, Too Good van Drake en Rihanna op nummer 9. Galante Is No Money op 8 en Enrique Iglesias op 7. De nummer 6 is This One For You van David Guetta en Zara Larsen... en Balaar met Dior samen met Elvis Prespo op nummer 5. This Is What You Came For van Kelvin Harris en Rihanna op 4. En Kung vs. Cooking on 3 Burners met This Girl staat op 3. Op 2 dan een prachtige plaat die de vorige week ook al opstond. stond... Drake met One Dance... En de nummer 1 is bijna niet meer spannend. Ik zeg het iedere week. Ondertussen al Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Willy Williams staat ook nog in de Europese top 40. En dan uh, mag hij op een hele mooie zevende plaats staan. Zo direct de top 3 van Europa. Maar eerst de nummer 7, dus uh, Willy Williams. Moi, on traîne ta matrice, mm. goûtez Dan inderdaad, de nummer 6 van deze week. Hé, hey, snel door met de nummer 5 van Golden Arrow. was binnengekomen op uh, 24. En uh, deze week dus al uh, naar vijf gestegen. De snelste stijger ook meteen uh, van uh, deze week. Hé, hey, uh, ik had net over Celina Gomez... dat ze Justin Bieber had uh, verslagen. Maar uh, wat is nou het geheim van Celina Gomez op uh, Instagram? Want niemand anders weet haar uh, te overtreffen. Want bijna 90 miljoen volgers voor Celina Gomez. Nou, weet je wat het geheim is? Ze doet maar wat. Celina Gomez heeft uh, niemand achter de schermen die haar adviseert... Uh, voor haar social media. Het komt op het moment dat ik iets vast uh, weet te leggen... dan denk ik, oh, dat zou goed zijn voor Instagram. Dan moet ik het plaatsen. Nou, ik weet het, het klinkt saai, maar dat is het eigenlijk alles wat ik doe. Zo laat ze weten in een gesprek met de uh, Hollywood Reporter. Nou, dit jaar passeerde Selena Gomez qua volgers uh, Taylor Swift... die er hoogstwaarschijnlijk wel iemand verantwoordelijk voor heeft gemaakt. Mijn doel was dat het zeker niet om de meest uh, gevolgde personen te zijn. Het is gewoon mijn meest favoriete social platform, zegt ze... Nou, deze week werd dus duidelijk dat Selina Gomez op Instagram ook de meest favoriete foto heeft. Ik zei het al, ja, haar Instagram plaatje waaraan ze lurkte. Aan Rietje kreeg ik ruim 4,3 miljoen. Vind ik leuks. En ik heb die foto gezien. Hmm. Niks mis mee eigenlijk. En uh, Sander die telt de tafel ondertussen op. Hey uh, Meghan Trainor dan. Meghan Trainor die stemde nog nooit. In een gesprek met Billboard heeft Megan Trainor laten weten dat ze... Uh, ...nog nooit naar de stembus is geweest. Ik zou me daar uh, veel meer van bewust moeten zijn, zo liet ze weten. Nou, de trainer verbaast zich ook over eigen snelheid in het maken van hits. bla di bla -di bla uh, Ze schreven succesvolle tracks, onder meer Fifth Harmony en Jennifer Lopez. Ik zeg altijd, ik uh, poep de hits uit. Nou ja, prima. Voor mij mag je het blijven doen, want er komen inderdaad uh, goede hits vanuit. Even hey, we gaan naar de nummer 4 luister van uh, deze week. Die is in handen van uh, Alvaro Soler. Met de prachtige Sofia vorige week nog op een negende plaats. Deze week dus op vier en zes weken pas in de lijst. De zomerhit worden van 2016. Nou, voor mij mag het hoor, ik vind het een prachtig nummer. Sophia, de nummer 4 van deze week. Heeft zij toegekomen aan de top 3 van deze week, maar niet voordat we luisteren naar... Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top drie van uh, vorige week. De nummer 3 is uh, blijven staan deze week. Ariane Grande is dit met uh, Dangerous Woman. Don't need permission, make my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness. Stop what I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 Op een hele mooie derde positie. Door met de nummer twee. Maurice Nulbe. Sigala is dit met de Give Me Your Love. Samen met John Newman en Rogers. Vorige week nog op een zesde plaats. Deze week op dus vier plaatsen tegen. Ondertussen acht weken in de lijst hier op de Euro Breakdown. Is dit Sigala, de nummer twee. I selfish, I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. With all his lies, I will comfort you. Mm -hmm. Zo uit prachtige stemmen heeft die beste man. En inderdaad dan pleedt de tweede plaats. Waardig. En kijken of zo in de toekomst deze beste man van de eerste plaats kunnen veroveren. Namelijk Justin Timberlake. Tien weken lang al in de lijst en ik geloof van acht weken lang op nummer één. I got my bones. It goes electric baby when I turn it on.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 On. I don't need no reason, don't need control. I fly so high no ceiling when I'm in my zone, 'cause I got that sunshine in my pocket. een uh, film natuurlijk. Net is toen uh, met Pharrell Williams. Uh, met uh, Happy. Er zit Justin Timberlake met uh, Can't Stop The Feeling. En natuurlijk uh, moet dat gewoon overal op de wereld een uh, nummer 1 hit zijn. Kan niet anders. En ik uh, geef ze nog uh, groot gelijk ook. wat een prachtige plaat is dit.